2 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Nieuw-Zeeland zijn de slachtoffers van de aardbeving in Christchurch herdacht. Bij de beving kwamen precies een jaar geleden 185 mensen om het leven... en werden honderden gebouwen verwoest. In Christchurch werden iets voor het middaguur, het moment dat de beving vorig jaar begon... de namen van de slachtoffers opgenoemd. Daarna werd in het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Bij alle regeringsgebouwen in Nieuw-Zeeland hingen de vlaggen half stok.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 Een nieuwe start voor Tunesië. De PVV krijgt zijn eigen jongerendag. En een spraakmakende ontdekking biedt hoop aan diabetespatiënten. Goeienacht, u luistert naar Radio 1. Het is twee minuten over twee op het vroege begin van 22 februari. Tot vier uur is dit nog steeds wakker van Omroep WNL. Je studententijd hoor je niet enkel binnen de collegezalen door te brengen. Dat is althans de mening van Kamerleden Boris van der Ham van D66 en Anne Wil Lucas van de VVD. En daarom willen zij studenten die een bestuursjaar volgen meer ruimte geven. Met een nieuw wetsvoorstel mogen studenten met een bestuursjaar zonder consequenties een jaar extra studeren. Naast dat ze geen collegegeld meer hoeven te betalen, ontkomen ze hierdoor ook aan een lang Aan de lijn hebben we een van de indieners van het plan. Boris van der Ham, goedenacht. Waarom zijn studenten die een bestuursjaar volgen zo belangrijk voor de overheid... dat ze hun uh, opleiding mogen pauzeren? Nou, het punt is dat uh, heel veel studenten um, een prachtig werk doen tijdens hun studie. Niet alleen maar in een bestuur zitten van bijvoorbeeld een studentenvereniging... of uh, al andere belangrijke doen, bijvoorbeeld een solar auto bouwen... Hè, voor de Delftse, studenten, uh, de Delftse studentenprijs die meedoet in de hele wereld. Maar ook topsporters die tijdens hun studie bijvoorbeeld meedoen aan de Olympische Spelen. Dus je hebt een aantal studenten, het zijn er natuurlijk niet heel veel... maar die een heel jaar um, uh, gebruiken om iets belangrijks te doen. En ja, door allerlei maatregelen uh, van de afgelopen jaren... komen ze dat steeds meer in de knel. Hè? Bijvoorbeeld de langstudeerboete. Um, die is ingesteld uh, dat je maar beperkte duur over je, uh, over je studie mag doen. Nou, op het moment dat je dus een extra jaar inbouwt... dan moet je één collegegeld uh, betalen... en je wordt uiteindelijk ook nog eens uh, geconfronteerd met een boete... op het einde van het verhaal. En wij hebben gezegd, nou, het is, dat is eigenlijk niet logisch. Deze jongeren, deze studenten, uh, die volgen in dat jaar geen college. Dus ja, dan is het ook niet logisch om collegegeld te hoeven te betalen. Dus laten we daar nou eens een uh, regeling voor treffen. Uh, dat ze tijdens hun studententijd voor een heel specifiek soort uh, werk... of uh, bepaalde projecten, dat ze daarvan worden uitgezonderd. Zodat ze er een jaar langer over kunnen doen. Nou zegt Halbe zeilstra. ja, studenten mogen eigenlijk al een jaar langer studeren... dan dat die opleiding duurt. Wat zegt u tegen hem? Nou, één kost hem uh, vrijwel niets uh, extra's, want ja, ze volgen geen college's, dus ze kosten die universiteiten en de hogescholen ook helemaal niets. Er is een hele strenge uh, uh, selectie ook van welke studenten daar aan voldoen. Dat mogen hogescholen en universiteiten bepalen, dus niet iedereen die een vereniging opricht en zegt, ja, ik ben een jaar aan het besturen, uh, komt daarvoor in aanmerking, dus er zit ook een hele goede veiligheidscheck op. Ja, en wij zeggen, uh, laten we wel wezen, het is juist hartstikke goed dat, dat sommige studenten uh, echt iets extra's doen naast hun studie. Dat, is hartstikke goed voor, voor Nederland. Hè. Kijk naar de topsport. Maar ook überhaupt voor het academisch uh, leven. Hè. Naar studentenverenigingen waar ook allerlei andere mensen... in deeltijd allerlei dingen kunnen, uh, kunnen, kunnen oppikken. Dus met andere woorden, het heeft een groter belang. En uh, nou ja, zoveel kost het ook niet. Dus uh, Je kan het eigenlijk tegen elkaar wegstrepen, de kosten. Dus uh, wat dat betreft heeft het helemaal geen consequenties. En daarom vind ik het ook wel interessant. Ik ben lid van de oppositie van D66. Heeft veel kritiek op uh, plannen van het kabinet... Maar het is heel leuk om dat samen met de VVD te doen, met Anne Wil Lucas. Die op dit punt nou eigenlijk een beetje tegen de eigen staatssecretaris ingaat. Nou, dat is ook wel dualistisch. Dat vind ik ook wel een beetje fris. En dus ook in haar te prijzen. Maar is het dan nog mogelijk om de staatssecretaris alsnog over te halen, Halbe Zijlstra? Want er moeten <tosses> toch wel binnen de VVD een paar korte lijntjes zijn? Nou, er is een, uh, we zullen dat zeker proberen. Maar uh, uiteindelijk, uh, zoals u weet uit ons staatsrecht... Is De Kamer is de wetgever. Dus op het moment dat wij een amendement, een wijzigingsvoorstel, een wet indienen... en daar een meerderheid voor weten te organiseren... Ja, dan kan we al dezelfde, dat er me zelfs mee oneens zijn, maar dan gaan we het gewoon doen. Dus dan heeft u een meerderheid nodig? Zit dat er aan te komen? Ja, we hopen van wel. We hebben wel in het verleden steun van GroenLinks, van de Partij van de Arbeid, van de SP, gehad. Zelfs de CDA uh, is, uh, is wel geïnteresseerd in dit wetsvoorstel of in dit, dit amendement. Dus uh, nou, het heeft, we hebben alle vertrouwen dat dat uh, een interessante meerderheid kan opleveren in de Tweede Kamer. De politiek uh, loopt dus warm voor het voorstel. Maar hoe zit het eigenlijk met de uh, universiteiten? Heeft u al uh, rectors gesproken? Nou, de universiteiten en de hogescholen die zijn over het algemeen ook heel positief over dit soort extra uh, activiteiten. Um, dus die, uh, die zijn daar niet per definitie negatief over. Die, vinden, die krijgen ook meer ruimte om uh, hierin te selecteren. Je hebt natuurlijk altijd ook studenten die heel, heel erg blij zijn met dit voorstel... maar ook een aantal studenten die zeggen... ja, maar uh, ik doe juist iets uh, part-time uh, bij een studentenvereniging of iets anders... Daar gaat dit voorstel niet over. Dus die zeggen, ja, het had wel onsje nog meer gemogen. ja, dan zeg ik ook, op een gegeven moment, als je je college volgt en daarnaast er nog iets naast doet, bijvoorbeeld werkt of iets anders, ja, dan moet je het inderdaad zelf ophoesten. Maar mensen die echt een heel jaar ervoor uittrekken, uh, een strenge selectie gaat er vooraf, ja, daar maken we deze uitzondering voor. U zegt de strenge selectie zo. om hoeveel mensen denkt u dat het gaat, of studenten? Nou ja, dat is een beetje per stad verschillend. Hè. In sommige steden is er natuurlijk een heel rijk studentenleven uh, waar, waarvan alles gebeurt. Uh, dus dat uh, ja, dan moet je aan, aan een paar duizend uh, mensen denken. Misschien minder, misschien meer. Het is een beetje afhankelijk van de, van de hoeveelheid uh, mensen die in de stad actief zijn. Ja, een, een voorstel dus van u en uh, van de VVD om uh, nou, uiteindelijk mensen een extra jaar studententijd te kunnen gunnen. Voor wel mensen die het natuurlijk uh, verdienen wat u betreft. Dank u wel, ja. Boris van der Tweede Kamerlid voor de D66. Zoals u van ons gewend bent, is er iedere week live muziek in de studio van Nog Steeds Wakker. Vannacht doen we dat met de Secret Love Parade. Janna en Aino van de Secret Love Parade, goedenacht. Hallo. Ja, de laatste jaren komen er heel veel duo's in de muziek terecht. Uh, White Stripes, Tink Tings, The Kills. Is de Secret Love Parade nou weer eentje in dat rijtje? Nee, want wij hebben geen man. Ja, dat, dat, was, grote, grootste, dat is het significante <laughs> verschil van ons met de andere duo's. Er nee, maar, <laughs> maar, zijn hier wel vaker dat, er, dat ze bandjes met z'n tweeën komen. En die zeggen dan tegen ons. Nou, nee, maar als we eenmaal op het podium staan, dan zit er een hele groep bij en dan hebben we een drummer bij nee, ons. En, en, maar niet. jullie zijn echt met z'n tweeën. Ja, ja altijd ook, met op, tweeën. ook op grote podia. Ja. Ja. Ja. En we zijn dan wel versterkt met een drumcomputer. Ah, dus kijk. Dan... Is dat vals spelen? Nee, dat vinden wij niet. Nee. Want het, is echt, het klinkt totaal anders dan een gewone drummer. En het is ook wel heel erg hoe wij het, uh, het ja, leuk vinden. Of ja, ik ben ontzettend leek hoor. Maar wat is dan echt het verschil tussen een drumcomputer en gewoon... Ja, dus een geluiden drummer? zijn elektrisch ja. of elektronisch. Ja, je, je kan het zo horen. Het, is, het zijn gewoon heel andere type geluiden. Oké, okay, maar dan komt het een ander geluid uit dan gewoon ja. uit, een uit een drumstil. Zeker. Ja, Echo en de Bunnyman begonnen ook ooit zo. Hè? De, ja. de Echo van de Bunnyman, dat was hun drumcomputer bij optredens. Ja, daar ja. willen drummers ook niet graag mee meespelen, hoor. We hebben het wel eens geprobeerd, maar die voelen zich toch gauw uitgedaagd door een computer. Ja, voelen zich buitengesloten misschien ja, ja, ook. Ja. Ja. Maar jullie ja. hebben het dus wel geprobeerd met meer mensen op het podium staan. Ja, we hebben ja. ook een tijdje met een, een meisje gespeeld dat... Uh, Bas speelde op toetsen, dus op een synthesizer. Dat was ook wel leuk, maar zij had toch andere ambities. Maar we hebben wel er heel veel van geleerd. En het ook nog iets groter weer kunnen maken hoe we met z'n tweeën kunnen klinken. En toen bleek inderdaad ook dat we dat ook weer met z'n tweeën konden doen. Oké, okay, dus niet dat niemand anders met jullie verder wilde spelen, dat jullie nare mensen zijn en dat... Nee, we zijn best leuk in de omgang. Ja, maar er past ook wel op, momenteel niemand meer bij in de auto, waarmee we naar <lacht> Is Zo'n <lacht> klein autootje. Een Ford VSK. De auto, de auto is vol, maar is er in, in, de, in de auto nog wel plek voor een warme kopsoep? Ja, ik zal even uitleggen yeah. waar dit vandaan komt. Yeah. Hè? Nog even geluisterd naar jullie uh, vanavond op jullie website. En uh, daar staat dat jullie muziek klinkt als een warme kopsoep. Echt? Staat het op onze website? Het op ja. Onze website. Yeah. Het oh. staat er echt. Maar dat... <laughs> ben jij hebt er niet gezegd? Nou, nee, ik heb het dus niet geschreven. Oh. <laughs> nee, dat wist ik. Hè. Maar dat is toch een beetje oudbollig? Ik vind het eigenlijk wel heel leuk klinken en huiselijk. En, je, en kennelijk heb je het toch... We de laatste stond er ook op internet een stukje over bandbiografie... en dat er vaak zulke vreselijke dingen in staan. Wat dat betreft heb je de, de kopsoep kennelijk zo interessant gevonden... dat je ons er nu mee confronteert. Maar is het ook, is het ook... Kippensoep of, of snert Tomatensoep. Tomatensoep. Een ja. warme kop ja. ja. nee, Vegetarische. Nou. Nee. Als dat niet een uh, goede voorbereiding voor de luisteraar is. Om, ik, heb, uh, <laughs> ik heb wel zin in een uh, ja, kop tomatensoep. Ja, ik ben heel benieuwd ook hoe dat klinkt. Ik zou zeggen, ga naar uh, de Goed. plek toe in onze knusse studio hier bij uh, Radio 1. De Secret Love Parade bij ons in de studio. Met z'n tweetjes en een drumcomputer. Dus dat is eigenlijk. Uh, nee, is net geen derde man erbij. Tweeënhalf. Vier nummers zoals gewoonlijk spelen ze vannacht bij ons te beginnen met de eerste, dat is wel zo overzichtelijk. Dit is Homesong op radio 1. Dat is niet. Dat is het niet. Er is iets niet goed technisch. Doet hij het of doet hij het niet? Nee. We kijken ook even naar onze techniek. Is dit alles wel weer goed ingeplucht? Want het laatste moment is er nog wat veranderd, uh, hadden wij voor uh, afval. Kijk, dit klinkt beter. Bastien, of, uh, Martijn, doe jij nog even een mooie aankondiging. Ja, dan komt hij nog een keer. Nu live op Radio 1. In nog steeds wakker: The Secret Love Parade. En Homesong. een warme rijk gevulde kop tomatensoep lekker zo voor de nachtelijke vrede kicks home song van the secret love parade live op radio 1 het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat in Tunesië president Ben Ali met volksprotest werd verdreven. De zogenoemde Jasmijnrevolutie was het startstijn voor volksprotesten door de gehele Arabische wereld tegen hun regeringen. Op dit moment is er een delegatie van de Tweede Kamer in Tunesië om de politieke en maatschappelijke verandering in het land met eigen ogen te zien. Een van die delegatieleden is Harry van Bommel van de SP. Meneer van Bommel, goedenacht. Goedenacht. In Jemen wordt nog steeds gevochten, Libië ligt in puin en in Egypte is het leger eigenlijk nog steeds aan de macht. Maar over Tunesië bestaat het beeld dat het er vrij goed aan toe gaat. U bent daar nu, ziet u het ook zo? Dat zie ik inderdaad zo. Uh, weliswaar komen wij op bepaalde plaatsen uh, militairen tegen. Die zijn er dan vooral om uh, demonstraties tegen te gaan. Uh, we troffen bijvoorbeeld prikkeldraad op een plein voor het kantoor van de minister-president... Maar dat is een uitzondering. Ja, want met wat voor gevoel uh, stapt u uh, uit het vliegtuig in Tunesië? Nou ja, met een uh, verwachtingsvol gevoel. Uh, omdat inderdaad het beeld is dat het in Tunesië uh, vreedzaam verlopen is. Uh, de dictator Ben Ali is uh, verdreven. Hij heeft op een gegeven moment uh, uh, toch spoedig zijn biezen gepakt. Toen is er wat onrust geweest. Maar daarna is er vrij vlot een uh, nieuwe grondwetgevende raad gekozen. Uh, die is nu volop aan de slag. Er zit een regering van technocraten die houdt de boel hier een beetje bij elkaar. En uh, nou ja, dat is uh, op dit moment de politieke onzekerheid die er is. Hè. Welk kant gaat het op in de toekomst? Maar uh, overdag is het rustig. En uh, het beeld is dat uh, de economische problemen de mensen hier veel meer uh, kopzorgen opleveren dan de politieke problemen. Ja, is dat dan ook zoveel problemen dat u zegt zo'n uh, revolutie is mooi? Het is mooi dat Ben Ali weg is, maar... Ja, zonder dat er echt uh, structuur komt in de economie, daar uh, heb hebben ze er eigenlijk heel weinig aan gehad. Nou, er zal hier uh, economisch uh, veel moeten veranderen. Uh, voordat uh, de revolutie er was, waren er 400.000 werklozen op een bevolking van 10 miljoen. Dat is nu 800.000 werklozen. We zijn uh, nog bijna kunnen uh, zeggen dat misschien meneer Ben Ali beter had kunnen blijven zitten. Nou, het is altijd zo dat een samenleving die in één keer transformeert. ...met grote onzekerheden te maken krijgt. En dat betekent dat bijvoorbeeld buitenlandse investeerders... ...hier op dit moment uh, minder interesse hebben. Ook het uh, toerisme, de toeristische sector is hier heel erg belangrijk. Nou, mensen gaan niet naar een land waar het onzeker is. Dus dat is met de helft teruggevallen. Uh, dat laat onverlet dat hier een uh, behoorlijk opgeleide bevolking zit. Dat de infrastructuur redelijk is. Uh, de taal is Frans uh, en Arabisch. Um, er zitten hier ook Nederlandse ondernemers. We hebben er ook een aantal bezocht... En de kansen zijn er echt wel. Het beeld is alleen dat het onzeker is. Zodra dat verandert, dan zullen de investeringen weer komen... en het uh, toerisme weer aantrekken. En dan gaat het hier weer een stuk beter. Ja, er zijn nu dus technocraten aan de macht. Die werken hard aan een uh, nieuwe grondwet. Heeft u al enig idee hoe die grondwet er eruit gaat zien? Wordt het een ja, echt een streng uh, een moslimkant? Gaat het op? Of, of nou, uh, wordt het op het westen georiënteerd? Nee, wat je wel ziet, dat is dat uh, de islamitische partij... Uh, en nachtbaar is hier de grootste geworden met 40% van de stemmen. Uh, desondanks uh, zullen zij hier altijd in een coalitie moeten regeren. Dat doen ze met sociaaldemocraten uh, en met een, uh, een andere partij. Um, dat betekent dat zij niet uh, in hun eentje de dienst uit kunnen maken. En bovendien blijkt uh, die islamitische partij ook heel erg divers te zijn. Daar zitten uh, fundamentalisten in... Uh, maar er zitten ook heel gematigde moslims in. En dus wordt er in het land gewoon alcohol geschonken, varkensvlees gegeten. Uh, loopt de helft van de vrouwen zonder hoofddoek. En uh, burka's uh, die zie je al helemaal niet. Dus wat dat betreft uh, uh, met de vrouwenrechten, vrouwenbesnijders, we hebben daar vandaag nog aandacht aan besteed, dat komt hier niet voor. Dus wat dat betreft ziet het er hier een stuk anders uit... dan bijvoorbeeld in uh, Egypte, Syrië en sommige andere landen in deze regio. Ja, u, Wat ik nu zo hoor, bevestigt u eigenlijk het beeld dat het wel behoorlijk goed gaat in Tunesië? Had u niet beter naar de landen waar het uh, nou ja, minder goed gaat met de mensenrechten... Uh, om het maar zo te zeggen, uh, op uh, werkbezoeken kunnen gaan? Dat hadden wij zeker ook gewild. Uh, Libië hebben we uh, serieus gepland. Maar is in verband met de hoge kosten voor de veiligheid... één dag zou 50.000 euro... ...aan veiligheidskosten met zich hebben gebracht. Je moet daar panzervoertuigen hebben. Uh, dat kon dus niet, dat was te duur. Uh, en Egypte, daarvoor gold dat één lid van de PVV uh, niet welkom was... ...omdat hij bepaalde uitspraken gedaan had over Egypte... Uh, ...waardoor uh, we daar niet welkom zijn, ook de veiligheid niet te garanderen is. Nou, ik vind dat moet je respecteren. Eén lid niet mee, de hele de delegatie niet... Dus wat dat betreft hebben we echt wel geprobeerd om naar meer landen te gaan. Maar dat zat er helaas niet in. Desondanks Tunesië kan ook een voorbeeld zijn voor de andere landen. Dus daar kunnen we toch een hoop van opsteken. Nou wordt er vrijdag in Tunis een bijeenkomst gehouden over de situatie in Syrië. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zal er ook zijn. Net als de leden van de Syrische oppositie. Wat verwacht u eigenlijk van de minister? Nou ik verwacht wel dat er uh, gekeken wordt naar het uh, gezamenlijk, en dan bedoel ik vooral gezamenlijk... uit de regio optrekken, uh, optreden, maar ook bereidheid uh, om daar een bijdrage aan te leveren. Van groot belang vind ik hier dat iedereen hier nu wel het gevoel van vrijheid heeft. Vrijheid in de pers, de vrijheid van vrouwen... Vrijheid van onderwijs en geloof. Er wonen hier joden, er wonen hier christenen. Dat zijn minderheden en die kunnen gewoon hun geloof beleiden. Die worden niet vervolgd of uh, gehinderd uh, in hun geloofsbeleving. En dat is een voorbeeld, een lichtend voorbeeld... voor bijvoorbeeld Egypte, Syrië en uh, zelfs voor Irak... En, en sommige andere landen in de ja. regio. Laten we hopen dat Tunesië een goed voorbeeld is inderdaad voor de rest van de regio. U bent daar op dit moment op werkbezoek. Dank u wel, Harry van Bommel, Tweede Kamerlid van SP. Geert Wilders zag er niks in, maar Jackie Stevens wilde het toch. En dan komt hij er ook op 21 april. Dan organiseert PVV Noord-Holland de landelijke PVV Jongerendag. We praten er straks over. En dat dan werd dan weer gezegd door Martijn Middel, mijn gewaardeerde collega, nu s'nachts. Maar normaal gesproken sluit hij zich op dinsdagavond op in een hokje met ongeveer 15 televisieschermen. En dan houdt hij alles bij wat er op televisie te zien is voor het mediaoverzicht. Vandaag kon je dat niet doen, nee. maar je hebt een meer dan waardig waardige vervanger gevonden. Nathalie Hoogveen. Goedenacht. Laat ik voor de verandering eens beginnen bij het einde. Uh, gisteravond is namelijk de allerlaatste aflevering van Esther World Turns uitgezonden. En daar zijn maar drie woorden voor.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 Exactly, Als je wat ik denk, je ja. ja. Ja, yes. Ah, yes, yes. Oh. Inderdaad. Oh my god. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik Esther World Turns gisteren voor het eerst zag. Oh my god. Uh, maar het einde was prachtig. Goodnight.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 het gaat goed komen met je. Dit is eigenlijk het type man waar ik eigenlijk al jaren naar zoek. Dat Want u was... bent vrijgezel ook. Ik ben vrijgezel. Ja. En uh, Job zou daar een eind aan kunnen maken. Nou, dan dus hebben we verder naar De Wereld Draait Door. Joris Luijendijk duikt voor zijn blok voor uh, The Guardian in de wereld van het geld. Hij vertelt aan tafel hoe hard het er bij de grote banken aan toe gaat.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 Terwijl de PVV-fractie in Den Haag druk bezig is... alle klachten over Polen door te nemen... zijn ze bij die partij in Noord-Holland met hele andere dingen bezig. Op 21 april organiseert PVV Noord-Holland namelijk een PVV Jongerendag. En om die dag al is al heel wat heibel geweest. Geert Wilders ziet namelijk niets in het evenement... en erkent de jongerentak van de partij niet eens. Jackie Stevens is de voorzitter van die PVV Jongeren... en ook zij organiseert mee aan de Jongerendag. Goedenacht. Een hele nacht. Ja, gefeliciteerd, denk ik, mag ik wel zeggen, toch? Ja, dankjewel. Het, het heeft een tijdje geduurd, maar de aanhouder wint. Ja, is het niet toch een beetje mosterd na de maaltijd? Want het is niet een hele landelijke PVV Jongerendag, maar echt eentje voor Noord-Holland geworden, hè? Uh, nee, het is zo dat het uh, onder de vlag van PVV Noord-Holland uh, wordt georganiseerd. Maar het is wel voor, uh, voor iedere PVV jongere bedoeld. Dus mensen uit, uh, uit Friesland, uit Groningen, die mogen allemaal richting, uh, richting Hoopdorp komen om hun uh, aanwezigheid te tonen. Maar dan nog, het is wel een, een jongere dag die niet officieel gesteund wordt door Geert Wilders. Nee, dat klopt. Het is echt een initiatief van PVV Noord-Holland. Uh, de landelijke fractie die stelde onacceptabele voorwaarden. Uh, daar waren wij het echt uh, niet mee eens. Daar konden wij de, ons niet in vinden. Er mochten maar 200 wilden, mensen komen, begreep ik dan. En ze wilden heel erg besloten houden. Er mocht geen media bij zijn. Kortom, er was geen enkele vorm van openheid en wij willen echt een open, transparante bijeenkomst. En dus organiseren we het nu vanuit de PVV Noord-Holland... waar Jeroen Brinkman, uh, fractievoorzitter van is. Ja, nou kennen we de EO-jongerendag. Maar de PVV-jongerendag, dat is wat nieuws natuurlijk. Wat gaan de jongeren precies doen op die dag? Nou, de exacte invulling van die dag, daar zijn we nog mee bezig. Daar kan ik verder ook, uh, ook niks over zeggen. We zijn vanwege wel benieuwd. Het feit dat we nog, uh, vanwege het simpele feit dat we dat nog uh, echt moeten invullen. Uh, wat we in ieder geval wel willen doen is, uh, is een debatje houden... over een aantal kleine debatjes... met ook een aantal uh, bekende, bekende namen... op zowel politiek als uh, maatschappelijk vlak... En uh, ik hoop dat jongeren op die dag uh, binding met elkaar vinden. Dus dat de PVV-jongeren met elkaar in contact komen en uh, weten en voelen... dat ze niet de enige jonge PVV-sympathisanten zijn. Zit het er toch nog in om ook echt een soort boegbeeld met achterband te krijgen? Oftewel een echte jongerenpartij nou, van de PVV te kunnen oprichten? Ja, wie weet. Dat, dat hoop ik natuurlijk echt van harte. En uh, misschien kunnen we dat ook nog verwezenlijken. Maar geval... zijn er zeg maar, stappen ook nog gemaakt in, in die richting de laatste tijd? Nee, wij hebben ons volledig gericht op deze jongere dag... en wij gaan ook uh, op de jongerendag dag een, een petitie starten... Uh, waarop mensen handtekeningen kunnen achterlaten... zodat we uh, de fractie kunnen overtuigen dat er wel degelijk animo is uh, voor een jongere partij. Ja. En van, uh, vanuit die positie kijken we verder. En u gelooft nog steeds wel in de partij de PVV? Want het lijkt me toch raar dat u eigenlijk een groep vertegenwoordigt... en het dan vanuit Den Haag, vanuit Geert Wilders zelf, u niet echt geaccepteerd wordt, lijkt het wel. Ja, het is natuurlijk heel erg zonde dat Geert Wilders niks ziet in een, een jongerenorganisatie. Ja, ik denk daar anders over. Ik denk dat, uh, dat jongeren de toekomst zijn. Wij dragen de toekomst. Uh, wij zijn de nieuwe minister-presidenten, de ministers. En een, een, een jongerenorganisatie is natuurlijk een uitstekende kweekvijver voor, uh, voor nieuw politiek talent. En ik, uh, ik zie dat echt als een aanwind en ik hoop dat we daar... Uh... Den Haag van kunnen overtuigen. Nee, want Geert die heeft, heeft eigenlijk tot nu toe steeds te kennen gegeven... niet zoveel zin te hebben in een uitgebreide partijstructuur. Hij is de baas, de rest doet mee. Wat, wat moet erin veranderen? Ik wil dat het een open partij wordt met partijcongressen... waar, uh, waar de achterban uh, gewaardeerd wordt. Dat is op dit moment is dat allemaal niet aan de orde. En dat vind ik heel erg zonde. Je kan als vrijwilliger kan je poses gaan plakken ten tijden van verkiezingen. Maar dat is natuurlijk niet echt uh, de waardering die je... Uh, uh, die je wil krijgen van de partij die je steunt en waar je, je met hart en ziel voor inzet. Ik hoop echt dat het een, een transparante partij wordt met, uh, met alles erop en eraan. Ja, en, en, en um, dan uiteindelijk ook uh, een jongerendag. Uh, de, de, de, de, ja, de PVV wil er een houden met dus maar 200 mensen die mochten komen. Op hoeveel mensen zetten, zetten jullie nu in? Ja, wij kunnen, wij kunnen eigenlijk nauwelijks inschatten hoeveel jongeren uh, er die dag aanwezig zullen zijn. We kunnen dat op geen enkele manier peilen... Uh, maar we hebben wel een maximum moeten stellen vanwege het boeken van de locatie. En wij zijn ook terechtgekomen op een maximum van 200. En dat is niet omdat wij het klein willen houden, maar puur omdat wij uh, uh, een locatie moesten regelen. En we willen het integer uh, beginnen. En uh, als je natuurlijk een locatie boekt waar een aantal uh, duizend mensen aanwezig kunnen zijn... en er is een opkomst van 200 of 300 mensen, dan is dat natuurlijk een, uh, een enorme tegenvaller. 21 april, dan gaat het gebeuren, de PVV Jongerendag. Wordt dat nou een uh, totaal nieuwe start voor de PVV? Gaat het er echt iets uh, moois uitkomen? Wie weet, als, uh, als er genoeg uh, positieve en goede reacties op zijn... dan, uh, ja, dan kan er nog van alles komen. Het is echt, uh, echt afwachten. Oké, okay, waar kunnen mensen zich aanmelden en waar moeten ze zijn? Dat wordt allemaal nog bekend. Als jullie gewoon even de Twitter in de gaten houden en de social media... dan, uh, dan zal dat deze dagen uh, okay. bekend worden. Er is dus nog veel werk aan de winkel voor jou. Uh... Ja, er is nog ontzettend veel werk aan de okay. winkel, maar ik ben al lang blij dat we een, een datum hebben. Oké, okay, heel veel succes ermee. Jackie Stevens, voorzitter dus van de onofficiële pvv jongeren Dank u wel. Dankjewel. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep BNL op Radio 1. De tijd is precies half drie. Tijd voor het Nieuwsminuutje met Naderdeer Hoogveen. Laten we dicht bij huis starten. In Rotterdam staat een gebouw in de brand. Uh, het gaat om zorgcentrum Atrium aan de Karel Doormanstraat. Hoewel in eerste instantie groot alarm werd geslagen, lijkt het allemaal wel mee te vallen. Uh, minder goed nieuws komt er uit het Noord-Hollandse plaatsje Warmenhuizen. Daar staat de Vincentius-school in de brand. In Duitse gevangenissen kunnen verkrachters, pedofielen en andere plegers van seksueel getinte misdrijven vrijwillig castratie ondergaan. Het Comité ter voorkoming van Marteling van de Raad van Europa is fel gekant tegen deze verminkende en onomkeerbare praktijk. Hier zijn we nog steeds wakker. Uh, in Japan is men alweer wakker op een nieuwe dag. En dus is de beurs in Tokio net geopend. Positief nieuws van deze beurs: uh, hij staat net in de plus. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Nathalie, dank je wel. Dit is Radio 1. Zoals al gezegd, zometeen gaan we het hebben over diabetes. Want er is een doorbraak als het gaat om diabetes type 1. Dat naïels. That look you give that guy. I never thought that I could be so bold To even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine While he stands tall and walking proud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 of you knocking on my door that look like, you give that guy I wanna see looking right at me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 will let you down i've never let you... Eels op radio 1. De grootste oorzaak van blindheid en amputaties is nog steeds diabetes type 1. Diabetes 1, dat beter bekend staat als suikerziekte, is. Eén is een ziekte die bij artsen nog voor veel vraagtekens zorgt. Tot nu toe zijn er namelijk vooral effecten te bestrijden. Maar de oorzaken aanpakken, dat lukt nog niet. Lang werd gedacht dat mensen met diabetes 1 geen cellen meer hadden die insuline aan konden maken. Maar vandaag presenteerde professor Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum. Een onderzoek dat het tegendeel bewijst. Goedenacht, meneer Roep. Goedenacht. Als ik het goed begrepen heb, zijn die cellen er dus wel, maar ze zijn niet actief. Hoe zit dat? Nee, dat klopt. We hebben dus gevonden dat ook jaren na de diagnose van type 1 diabetes... er nog steeds cellen in de patiënt zitten die insuline kunnen maken. Maar dat doen ze niet, want op hetzelfde moment zitten er dat ook nog uh, de veroorzakers van de ziekte. Namelijk de ontstekingscellen die, die uh, de meeste insuline producerende cellen hebben vernietigd. Dus de overgebleven cellen lijken zich te verschuilen voor de ontspoorde afweerreactie die de diabetes heeft veroorzaakt. Is het niet heel gek dat het eigenlijk zo lang geduurd heeft totdat de, de wetenschap achter is komen? Want er wordt heel veel onderzoek gedaan, toch, naar uh, diabetes type 1? Nee, dat klopt, maar tot voor heel kort was het uh, onmogelijk om uh, toegang te krijgen... tot de alvleesklier, waar de eindjes van verlangens in zitten. Want de alvleesklier is heel kwetsbaar. Dus we kunnen daar niet zomaar stukjes weefsel uitnemen. Dan zou die kunnen gaan lekken en dat zou tot de dood kunnen leiden. Dus, en sinds kort is er een uh, consortium door de JRF uh, opgericht, waardoor we... Um, organen verzameld van mensen met diabetes. En nu zijn we dus voor het eerst ook echt uh, kunnen gaan kijken naar de plek waar al het onheil gebeurt. De, namelijk de alvlees die er in de eilandjes. is. En toen hebben we dus uh, deze ontdekkingen kunnen doen. Ze zijn er dus nog wel, die cellen. Goed nieuws voor uh, diabetes patiënten ook. Maar wat uh, betekent dit nou uh, effectief? Nou, het belangrijkste vind ik dat er nu ook aandacht wordt besteed aan mensen die al langer type 1 diabetes hebben. Want u weet, het, tot, uh, we kunnen diabetes alleen behandelen met insuline injecties, maar daarmee behandel je eigenlijk alleen de gevolgen van de ziekte, niet de oorzaak. En wij willen graag de oorzaak aanpakken. En dat komt tot nu toe, werd het alleen gedaan bij mensen kort na de diagnose onder het motto uh, redden wat het te redden valt. Want men dacht dat daarna die uh, eindelijk er helemaal niet meer waren. En dat blijkt dus uh, onterecht. En uh, nu kunnen we ook mensen met langere, uh, langdurige diabetes uh, wellicht uh, wat bieden wat betreft uh, interventietherapie. Ja, want heel concreet, wat kunnen we in de toekomst gaan doen voor die mensen? Wat we concreet kunnen doen is nou juist de ontspoorde afweercellen die verantwoordelijk zijn. Voor de vernietiging van de betercellen aan te pakken en te remmen. Zodat het tikte proces stopt. En omdat we nu precies ook weten welke cellen nu net. De beta-cellen vernietigen kunnen onze therapieën heel specifiek richten op alleen de afweercellen en de rest van het afweersysteem ongemoeid laten, zodat dat zich weer kan richten op bacteriën en virussen. Ja, het zijn heel veel mensen die in Nederland diabetes hebben, naar schatting zo'n 800.000 patiënten gaat het om. Kunt u hen misschien een soort beeld schetsen binnen hoeveel jaar er echt iets gedaan kan worden? Want het is nu allemaal nog heel theoretisch, als ik het goed begrijp. Ja, we moeten ons wel realiseren dat uh, van die 800.000 uh, patiënten, dat ook wel eens gezegd een miljoen, hebben de meeste mensen type 2 diabetes. En dat is meer een leefstijlziekte, dus daar kan ik met mijn bevindingen niets aan doen. Ik richt mij op de type 1 diabetes, en daar zijn er ongeveer 100 125.000 van. En, uh, en, en daar kunnen we uh, deze bevindingen vertalen naar uh, hele nieuwe therapieën bij mensen met bestaande diabetes. Ja, want gebeurt dat eigenlijk al? Het behandelen van mensen met dit type diabetes uh, met deze nieuwe informatie? Uh, nou nee, tot, uh, tot nu toe uh, zijn er alleen wat uh, trials geweest bij mensen met uh, hele verse, recente diabetes. Omdat we dachten dat alleen dan er nog wat aan te doen was. Hm. Maar geen van deze studies uh, heeft tot nu toe nog geleid tot een medicijn wat echt uh, bij de apotheek uh, verkrijgbaar is. Er zijn wel therapieën die nogal agressief zijn met veel bijwerkingen... Uh, bijvoorbeeld uh, chemokuren met stamceltherapie en dergelijke... en die hebben bewezen dat je wel degelijk mensen met bestaande diabetes kunt genezen. Mm. En sommige van die mensen hoeven al acht jaar niet meer te spuiten. Dus dat zijn echt langdurige effecten. Alleen, we vinden uiteraard deze, de bijwerkingen die met dit soort heftige therapieën uh, gepaard gaan onaanvaardbaar. Dus in Nederland mogen we deze therapieën nog niet toepassen. Nee. En daar komt uw onderzoek natuurlijk dan uh, weer binnen. Dat biedt eigenlijk een hele nieuwe ingang uh, aan hoe het misschien verholpen kan worden. Verwacht u nu ook al een Nobelprijs? Dat verwacht ik in mijn moeder nog, maar dat mag natuurlijk nooit de drijfveer zijn om dit nee. soort werk te doen. Dan ja. moet echt het medicijn nog komen. Gaat u er ook aan werken aan het medicijn? Ja, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn hoofdhobby zogezegd. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig om, uh, om uh, het vaccin tot, uh, tot uh, de patiënt te nou. brengen. En mocht dat uh, zover komen, mocht u echt het middel tegen diabetes type 1 hebben uitgevonden, dan krijgt u ongetwijfeld die Nobelprijs. Mogen u dan weer bellen? <laughs> Dat zijn van welkom om mee te komen vieren, ja, Oké, okay, dank u wel. In ieder geval uh, mooi dat u dit onderzoek gedaan heeft... en dat er dus een nieuwe ingang is, een nieuwe hoop voor mensen met diabetes type 1. Dank u wel, Bart Roep, professor en dokter aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Graag gedaan. Zometeen is het weer tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Het nieuws dat niet in het nieuws was, maar eerst live muziek op Radio 1... zoals u van ons gewend bent op de woensdagochtend. Dit keer komt die live muziek van The Secret Love Parade. Dit is live op Radio 1, New Year's Eve. You don't have to tell the truth but you can lie you don't Secret Love Parade, bij ons live in de studio en ook volgend uur. Dan zijn ze nog bij ons met twee andere nummers. En tot die tijd nog heel veel meer moois hier op Radio 1. Zoals onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Martijn zei het net al, het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Te beginnen in hinderlopen, want wie nog wat ijspret wil hebben, moet daarheen. Ja, het is fantastisch. Ze komen overal vandaan. Overal vandaan. We hebben mensen die bellen uit Tilburg. We hebben mensen die bellen uit Utrecht. Allemaal van: is het de moeite waard om naar Hindelopen te komen? En ja, nou ja, u ziet het hè. Kijk om je heen. Nee, dat zien we niet, want het blijft radio. Maar het gaat hier om kruiend ijs. Het ijs dat op het IJsselmeer lag, heeft zich opgehoopt langs de kust. En vormt nu in Hindelopen een soort Noordpoollandschap. enthousiast zijn ze daar in Friesland. Ja. Ja, hartstikke mooi. Geweldig mooi, waardevol om goede foto's te nemen. Nou, nou, dat kan nog wel ietsje enthousiaster. Ik vind dit geweldig. Ik vind ijs altijd geweldig. Eerst de en dan dit. En dan maar een kind laten vertellen over het ijsspektakel. Wat is het alweer? Ijs. Als er een op klom. Ja. Een led? Nee. bij al dat klimmen heeft deze jongen ook goed nagedacht over wat hij zag, de conclusie. Wil ik het erop? Wil ik het er de missie op? Op kerstallen. Het is carnaval geweest, het kan u niet ontgaan zijn. En ook op de regionale zenders in Nederland is er veel aandacht aan uh, ja, geweest. En dan kan hij niet ontbreken. Gerst. Ik laat je thuis. Hey. Ja, hij is al eerder langsgekomen in deze rubriek en ik moet zeggen, hij is sindsdien ongekend populair geworden. 2 miljoen hits op YouTube en dus speelt hij voor grote zalen en dat klinkt dan ongeveer zo. Ja, alleen niet alleen Gerst kent de tekst, ook zijn fans kunnen dat na een paar biertjes nog moeiteloos meezingen. Laat ja, je thuis, man. Achter het verhuis, toch? Ja, ja die, die, Ik laat je thuis. Achter het maar thuis! laat je thuis. Achter het maar Ja, en het wat oudere publiek neemt de tekst wel erg serieus. Wij laten niemand thuis. Nou, ja, carnaval zit er weer bijna op, en dus zwaaien wij gerst nog één keer uit. Dankjewel, applaus voor jezelf! Wij vieren carnaval toch nog even door en wel vanuit Reusel, oftewel Narrendonk. Welkom vanuit het Narrendonk. We hebben net een paar pittige buien over ons heen gehad, maar het is nu droog... en we hopen dat natuurlijk heel deze optocht vol te houden. Het Narrendonk is de thuisbasis van verschillende grote carnavalsverenigingen... die elk jaar weer grand staan voor mooie creaties. Dus ga er maar lekker voor zitten... En kijk naar deze reportage vanuit het Narrendonk. Nou, wij luisteren mee, maar laten we inderdaad maar snel beginnen. Herman, hebben is heel mooi. Er is zomaar in het rooi. Er is brand in ons hand. En er is in de ooitand. Herman, het is zonder geld. Het is plezier om het te helpen. Juist, ja, laten we snel verder luisteren. Sorry, ik snap werkelijk waar helemaal niks van deze optocht. Uh, laatste poging, laten we het nog even proberen. We zijn alweer aan het einde gekomen van de optocht vanuit het Narrendorf. Wij vonden het een mooie, geslaagde optocht. En we hopen dat u dat ook vond. Ja, ja. Het is een jury. Ik weet nog steeds niet waar ik dit over gaat, sorry. <laughs> u hoorde in ieder geval wel fragmenten van Omroep Friesland, Omla Omroep Gelderland en Omroep Ramant. En tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Stel je voor, je staat bij een concert van je favoriete artiest... en een groep mensen achter je begint luidkeels een gesprek te voeren. Ik heb het wel eens, en jij waarschijnlijk ook wel. Volgens mij zijn we het erover eens. Dat is behoorlijk irritant. Ja, gelukkig is er goed nieuws. Blogger Ernst-Jan Fout die heeft de actie Bierdouche gestart. Kort samengevat, wanneer iemand door een concert heen staat te praten... moet je jouw biertje over hem heen gooien. Cabaretier Howard Komproe staat helemaal achter deze actie. Goedenacht. Goedemorgen. Ja, is het eerste biertje al over iemand heen gegooid? Niet waar ik bij was, want dus ik ben sindsdien nog niet bij een concert geweest. <laughs> maar je staat er wel helemaal achter. Wat mag wat jou betreft gewoon gebeuren. Ja, ik vind het geen slecht idee. Ik bedoel, kijk, als iemand gewoon aan iemand vraagt hoe laat is dan moet je niet gelijk twee kilo eindelijk over zijn smoel gooien. Maar wanneer mensen echt luidkeels door je concert heen aan het horen zijn en na diverse verzoeken niet, niet willen ophouden, ja, dan mag er van mij wel per ongeluk een biertje overheen. Ja, nee, niet eens per ongeluk. Gewoon uh, wat jou betreft uh, bewust. Ja, precies. <laughs> en, maar uh, ik, ik volg het een klein beetje, het clubcircuit, want ik ga zelf ook graag naar concerten. Ik vind het zelf ook bloedirritant. Maar er, er werd al echt een beetje over gepraat en dat het steeds meer gebeurt. Heb je het zelf ook gemerkt? Ja, ik heb het laatst nog aan mijn lijf ondervonden toen ik uh, een van de gelukkigen was die naar het concert van D'Angelo kwam. Nou, dat is dan een artiest die niet heel vaak optreedt. Je betaalt nooit op een 60 euro voor zo'n kaart. En dan staan de mensen vlak achter je over totaal onbelangrijke bullshit, luidkeels, door doorheen te jeppen. Ja, dat begrijp ik gewoon niet. Ik snap, ik snap het echt niet. Ja, en dan is D'Angelo natuurlijk niet een of andere death metal, dat, maar het is hele rustige ingetogen muziek op sommige momenten. Ja, en, en, en, dan, en dan wordt het helemaal verknald wat jou betreft. Ja, ja, ja, kijk, en tuurlijk nogmaals, iedereen mag... Uh, hey, tuurlijk praat je even wat. We zijn geen, uh, we zijn geen robots. Maar gewoon het, het plezier van andere mensen bederven... daar snap ik gewoon niet zoveel van. Nou, je houdt... Uh, uh, nou kom ik, uh, uh, uh, waarschijnlijk jij ook, op verschillende plekken in het land... bij verschillende podia. Uh, wat ik merk is dat het op de ene plek wel erg is dan uh, op de andere plek. Welke zalen zijn nou echt het meest berucht als het gaat om pratende bezoekers? Nou, ik weet niet zozeer of het aan de zaal ligt. Ik denk meer dat het te maken heeft met... Met het soort mensen dat er is. Kijk, ik kom veel in Paradiso melkweg, ik woon in Amsterdam. Ja. En, uh, en sowieso weet je, als je wat achter in de zaal staat, ja, tuurlijk, dan wordt het wat meer gehouden, vlak voor het podium. Ja. Maar ik weet niet of het, uh, of het een, een plaatsgerelateerd verschijnsel is. Nu is het motto muziekliefhebbers door heel Nederland, verenigt u praat het tijdens een concert, is bierdouche. Denk je dat dit aan gaat slaan? Nou, ik weet niet of ik direct gaat aanslaan, Maar ik denk wel dat het een, goed, een goede methode is om in elk geval het onderwerp uh, bespreekbaar te krijgen. We hebben het er nu ook weer over en dat is alleen maar goed. <laughs> Want daadwerkelijk bier over iemand heen gooien, dat is nogal een stap, volgens mij hoor. Nou ja, kijk, dat zou in mijn geval moeten betekenen... dat ik dus mijn plekje moet verlaten, naar de bar moet lopen... de zuurverdiende muntje moet inwisselen in een pilsie, teruglopen, zorgen dat er niks uitdankt... om hem dan vervolgens over die dokers heen te flikkeren. Ja, als je het er goed wil doen... dan moet je eigenlijk ook nog een halve liter bier kopen, toch? Ja, begrijp het. Ja, ja. ja dat is een dure grap. Maar uh, hey, dat, dat praten, uh, een hoop gezeur erover... maar een beetje praten tijdens een concert... is natuurlijk ook weer niet erg, toch? Nee, ik denk dat het daarover gaat. Maar nou, Ik denk dat het meer te maken heeft met wanneer jouw kijkplezier daadwerkelijk echt verstoord wordt. Ja. En, uh, en het blijft natuurlijk een bijzonder fenomeen, omdat... ja, die mensen hebben vaak zelf ook gewoon een kaart gekocht, dus... hoezo ga je er dan doorheen praten? Weet je? Nu... Op in doen we het ook niet. Nee. Nu, nu ben je een, een bekende cabaretier. Je hebt jezelf ook al aangeboden, min of meer... ik weet niet of dat dan een grap was. Als, als ambassadeur, wil je er echt hiervoor strijden? Nou ja, ik vind het in nou ieder geval belangrijk genoeg iets om het onder de aandacht te krijgen. en. Uh, voor zover ik dan bekend ben, ja, als dat kan helpen om dit, uh, om dit wat meer uh, aandacht te geven, ja, tuurlijk, dan zet ik me nou wel voor in. Ja, heb je al ernst-Jan Fouten ja. probeert te benaderen hiervoor? Ja, wij hebben contact. we hebben contact. We moeten nog even de agenda's bij elkaar leggen om uh, tot een daadwerkelijke vleeselijke ontmoeting te komen. Maar we hebben contact via het beschikbaar gesteld tot communicatie. Ja, maar hij wil er ook echt wel echt werk van maken van dit. Het is niet een, een, een website die hij in de middagje heeft opgezet en hij denkt, nou, we zien wel wat hiervan komt. Volgens mij is de man behoorlijk bevlogen. Een <laughs> bierdouche, we hadden het er al over, is wel een beetje duur. Heb je eigenlijk nog andere oplossingen? Mensen staan te praten bij een concert. Je wilde geen biertje aan spenderen. Wat kun je nog meer doen? Ja, je kunt er natuurlijk even op afstappen en vragen: wat is er aan de hand? Ik heb dat ik hier meegemaakt in de Heineken Music Hall. Dat was een concert van Maxwell, ook zo'n soulartiest, ja. die op sommige momenten heel breekbaar is. En daar stond een of andere lolbroek met de gevolgen om hem heen letterlijk moppen te tappen, gewoon. Letterlijk. En ik kende die gozer vaag. Dus ik zei toen tegen hem: Kan jij misschien even je kop houden? Want jou kunnen we elke dag zien. Maar meneer Max wil niet. Maar nou, toen had hij een of andere uh, muts in zijn gezelschap. die waarschijnlijk van plan was op zijn penis te gaan zitten die avond. Want die kwam naar me toe gelopen en die vroeg: Wie ben jij? Wie ben jij? Ja, en dan gaat het al mis. Weet je wel, als je gewoon normaal even vraagt: hey, Kan je even je kop houden? Want dit is niet elke week. En je wordt op zo'n manier uh, behandeld. Ja, dan snap ik wel dat daar een beetje overheen gaat. Ja. Nou, wij zijn ook warm pleitbezorgers, volgens mij van deze actie. En ik heb altijd het gevoel, er is nog genoeg tijd voor en na zo'n concert om even nog na te praten. Want die zaal die is nog heel lang open. Ja. Maar tijdens het concert gaat het toch echt om het concert, nou, lijkt mij. Ja. Is er trouwens bij eigen shows ook nog zoiets? Of uh, heb je dan meer zoiets, dan moet ik zelf Peter mijn best doen op het podium. Het hangt een beetje van de situatie af. Kijk, bij cabaretiers hebben het gelukt dat het een populaire discipline is... en dat de meeste mensen die komen, die hebben ervoor gekozen... dus die willen ook hun kop houden. Maar er zijn situaties denkbaar waarbij je een beetje rebels en een opstandig publiek hebt. Bijvoorbeeld als je in een café optreedt. En uh, ja, de aanwezigheid van het café heeft meestal... Hè, mensen die in een café zijn, zijn er meestal niet om naar iets te kijken... maar om met elkaar te praten. En, uh, en dan moet je wel extra een tandje bijzetten, nou, dat zou mooi zijn als uh, de regel praten tijdens een concert is. Bierdouche, toch een uh, soort van ongeschreven regel wordt. in de concertzalen van uh, Nederland. Uh, Howard Comproe, hartelijk bedankt. Graag gedaan, jongens. Toen kijk. Jo. Onze 16-jarige verslaggever Rens Goosling. die zit in 4 Havo. en heeft voor ons al heel veel van de wereld gezien. Maar onze Rens neemt daar geen genoegen mee. Nee, hij wil de allerbeste worden in alles. En dus neemt hij vanaf nu wekelijk les bij de allerbeste in hun vank. Rens leert vandaag... Een carnavalsrit maken met Johan Vlemmings. Ik loop nu richting zijn huis. Ja, je, je zou het eens moeten zien. Het is echt de Peppie en Kokkie huis. Er staat hier zelfs een caravan voor. Allemaal auto's. Het is een uh, groot wit huis. Zo een hele grote deur Alleen zitten zoeken naar de bel. Ik moet kloppen. Goedenavond, ik zou zeggen ik kom binnen, want het is buiten in de regen blijven staan is dus ook niks hoor. Nee, nou ja, ik kom gezellig binnen, want we gaan een zitten maken. Ik, eh, ik was een lopje aan het wachten, ik dacht, eh, waar blijft hij nou? Ik, ik kijk even rond, je hebt hier allemaal carnavalspullen liggen, tenminste het is helemaal oranje, wat een troep. Het is nog een beetje zootje, maar het is hier altijd een beetje een carnavalsfeertje hier binnen hoor. Ja, dus... ja, ja ik, jij kan mij helpen een carnavalzit te maken. Nou, dat moet wel lukken. Maar heb je een dat je denkt van nou dit thema? Of zeg je van, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit? Het maakt me niet uit, zoek maar wat uit. Hou je van eten? Ja, dit zijn allemaal. Ik heb nog wat ideeën klaarstaan. Bitterball, wat is dat? Lijkt je dat iets? Lijkt me wel lekker. Oké, nou dan gaan we eens even proberen. Ken je Redatski? Dit is een klassiek nummer dan, hè? Maar daar kun je wel een canvasversie van maken. Ik, ik, ik heb wel een ideetje. Als we, als we nou eens een liedje maken over allemaal etenswaren. Moet jij eens gaan zingen? Bitterbal, bitterbal, bitterbal, bitterbal, Maar wacht even, want ik kom hier natuurlijk om een carnaval te maken, maar hoe werkt dat? Hoe, hoe begin je normaal? Is, begint het echt zo? Nou, je, krijgt, je, je, je, je gaat een bepaalde muziekstijl ga je, heb je in je hoofd en je denkt, welke kant ga je op? Als je iets bestaat. Maar wat vind jij nou een, een carnaval zit? Waar moet een carnaval zit aan voldoen? Een carnaval moet uh, aan, aan een paar voorwaarden voldoen: dat je er meteen blij van wordt. Dat het heel simpel is om mee te zingen. De, dat iedereen meteen die tekst in hun hoofd heeft. Dat je zegt van wauw. En dan, dan heb je het carnavalsgevoel. Ja. Wat, wat, wat vind je nou echt een slechte carnavalsit? Er komen elk jaar ongeveer 300 liedjes uit. En ik heb al dit jaar al een stuk of 100 gehoord dat ik denk van... Ja, beter met je tijd iets anders kunnen doen. Ja. Ja, ja, er zijn echt liedjes dat je denkt van... Uh, maar dat, dat zeggen ook heel veel mensen over u. Achteraf, als ik nu mijn liedjes ga bekijken, dan denk ik van, wat heb ik toch een slecht liedje gemaakt. Wat is dit een kutliedje. Jij bent eigenlijk je hele leven een beetje in carnavalssfeer. Wat, wat voor muziek luister jij in, in september? Nou, ik ben zelf eigenlijk meer voor uh, The Doors en Supertramp. <laughs> Iedereen denkt dat ik de hele dag... Uh, maar dan kun je ook, en, en wat ik zelf maak, valt ook niet onder de categorie echte muziek. Maar doe je het niet een beetje voor de aandacht? Ik zal de laatste zijn die, die zegt van nee. <laughs> maar da daar gaat het juist om. Ik wil juist laten zien dat je eigenlijk met niks of met een hele hoop onzin toch nog aandacht kunt krijgen. Wat is nou eigenlijk je werk? Waar verdien je je geld mee? Mijn, mijn vak is eigenlijk nucleaire beveiliging. Ik bouw atoombunkers en uh, ik geef adviezen op uh, nucleaire beveiliging. Dus net even wat anders. Maar ik probeer, ja, op zakelijk ook wel wat dingetjes te doen. Maar mijn vak is eigenlijk uh, toch wel iets anders. Doe je dat nog vaak? Ik geef, uh, toevallig heb ik vandaag nog wel wat. Ik heb nog wat gasmaskers geleverd en voedselpakketten. Dus die soort dingen kan je ook bij mij terecht. Ja, dat is wel wat anders dan gekke liedjes, hè? Ja. Daar kom ik echt niet met een oranje petje op en uh, hey, Nee, hey, maar het is nu, het is nu de carnavalstijd. Ja. Dit is een beetje jouw tijd. Ja, eigenlijk wel. Ik hou wel van de carnaval. Maar om, om carnavals hits te scoren, heb je conservatorium gedaan? Eh, uh, waar is dat? <laughs> Grapje. Nee, dus, nee, dat heb je helemaal niet nodig. Je moet gewoon, voor carnaval moet je gewoon een, een, een blij gevoel hebben. En dan moet je gewoon wat leuke ideeën hebben. Je moet gewoon spot, spontaan zijn. En denken van, wauw, dit is leuk. Rens Grooseling in gesprek met Johan Flemings. Drie minuten voor drie geworden op Radio 1. Hé, hey, dat betekent dat we nog even tijd over hebben. Laten we dan toch maar even gaan luisteren. Johan Flemings en uh, hoe heet dat nummer Anne? Bitterbal. Bitterbal, komt-ie. Bitterbal bitterbal bitterbal, bal, bal, bitterbal, bitterbal, bitterbal, Bitterbal, Bitterbal, bal, Bitterbal, Bitterbal, bal, Bitterbal, bitterbal, bal, bitterbal vallen met curry met curry op zon maar weg op zon maar weg flikkendel, flikkendel, flikkendel, met curry, met curry, of zandballenbij, of of <maas> <oder> <friendly> met curry, met curry Of zandallabij, of zandallabij, Of zandallabij, Het is... Uh... Het is uh, nogal lastig. Een soort journalistiek-ethische discussie was het hier op de redactie. Moeten we dit nou draaien of niet? Maar ja, we hebben het er wel vier minuten over gehad. In ieder geval Rens. Het was een interessante besteding ja. van onze zendtijd. Volg dat is, uh, volgende dat week is. gaat hij iets doen. Hij wil presentator worden. En dan mag hij bij niemand minder op bezoek dan Matthijs van Nieuwkerk. Wordt er in ieder geval niet gezongen. Dat dus schrift. dat is al heel wat anders met uh, onze Rens-gooseling. Wij gaan hierna gewoon nog een uurtje door. Hoor, met nog steeds wakker. Ik hoop dat u ons nog steeds serieus neemt. Volgens u namelijk wel serieus onderwerp. Ja, want het was pakjesavond. Uh, ja. afgelopen in avond. In Friesland. In Friesland. Hoe dat zit, dat hoort u zometeen hier op Radio 1. En voor de rest gaan we nog praten over Totilas, het wonderpaard van uh, een van onze beste dressuurrijders, is naar Duitsland gegaan en doet het daar een heel stuk minder. Wij vragen ons af waarom. En Ojevaar Freedom, mag hij nou vrij worden gelaten of niet? U hoort zometeen het antwoord in Nog Steeds Wakker na het nieuws van de NOS zijn wij bij u terug. Graag tot dan.